In Turkije is het lichaam gevonden van de Nederlandse man... die sinds donderdag werd vermist. Over de doodsoorzaak van de man van 53 uit Ierseke is nog niets bekend. De Zeeuw keerde donderdag niet terug naar een fietstocht... in de buurt van de badplaats Marmaris en werd sindsdien vermist. In Florida is zanger Carl Gardner overleden. Hij was de voorman van de coasters. Gardner richtte de band in 1955 op... De coasters scoorden een aantal grote hits. In Europa werden ze vooral bekend met nummers als Jaggedy Jack en Charlie Brown. Carl Gardner was al geruime tijd ziek. Hij was 83. Het weer. Vanavond wordt het droog. Minima vannacht rond 14 graden. Morgen flinke zonnige periode en op de meeste plaatsen droog. Alleen het zuidoosten en oosten meer bewolking en kans op een bui. Het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Twee dingen, zei je op de NL altijd? Uh, nee, nou ja, er zijn twee dingen. Max. Maar dat betekent uh, nog steeds dat twee dingen gebeuren. Er zijn twee dingen. Dan kom je tot. Twee dingen. Twee dingen. Alice de Bruin. Een uh, hele goede avond. Mijn gast vanavond is Evert van Straten. Hij is uh, directeur van het krullen muller Museum in Otterlo. U kent dat museum ongetwijfeld. Midden op de Veluwe... Een prachtige plek en uh, onlangs heeft Evert van Straten desondanks aangekondigd dat hij met pensioen gaat en het museum na 21 jaar gaat verlaten. En hij vertrekt in een periode waarin de overheid fors bezuinigt op cultuur. En wat heeft dat nou eigenlijk voor gevolgen voor dat museum, het Krullenmuller? Goedenavond meneer van Straten. Ja, goedenavond. Want uh, de vraag is, kunt u het eigenlijk wel met een gerust hart nu achterlaten? Nee, niet echt. Het is natuurlijk... Uh, het is een beetje uh, ingewikkeld. Maar ik heb wel gezegd... Kijk, ik ben 21 jaar directeur. Uh, volgend jaar, april. Ik heb... Ik kan, dan ben ik 64. Ik kan, ik kan één jaar langer blijven tot mijn 65. Maar in deze tijd... Dat er toch eigenlijk hele drastische keuzes gedaan moeten worden voor de toekomst... vond ik het beter om dat aan mijn opvolger uh, over te laten. Omdat die keuze binnen nu en uh, februari uh, volgend jaar genomen moet worden. Ja, er zullen ook mensen zijn die zeggen van... ja, blijf nou gewoon nog even zitten, dan kan je dat een beetje <laughs> goed regelen. U kent de boel goed. Uh, ja, nou, ik vind 21 jaar vind ik wel genoeg. Ik heb een hele mooie tijd doorgemaakt. Een heel, heel, een heel bijzonder begin, namelijk de verzelfstandiging van de musea. Begin jaren 90. Ik heb een hele bijzondere spanningsboog meegemaakt. En in zekere zin, um, ja, hoe bang uh, het ook eigenlijk klinkt... is uh, deze bezuiniging is daar uh, in zekere zin ook een, een natuurlijk einde voor mij. Uh, tenminste, dat heb ik eraan aan verbonden. Ik, vind, uh, ik, heb zelf, uh, ik ben nog zeer strijdlustig en ik heb nog heel veel energie. Maar ik vind wel dat met deze uitdagingen die er nu aankomen... die um, anders zijn dan waar ik uh, voor stond en mee opgevoed ben... dat dat een, een jonger, ander iemand moet doen. Jonger, is dat belangrijk? Um, nou ja, in ieder geval um, misschien ook frisser in de zin van... dat hij, niet, hij of zij niet zo'n geschiedenis meedraagt... in het museumwezen over de afgelopen 25 jaar. Ja. Want dat, dat draag ik natuurlijk wel mee. Ik, ben, uh, ik, ik, ik merk wel dat ik uh, van de oude stempel ben... In de zin van dat ik heel erg, ik ben een professional, ik ben een kunsthistoricus van oorsprong. Ik ben uh, omhoog gevallen als manager en dat heb ik uh, redelijk goed gedaan, maar ik ben een man van de inhoud. En voor mij is het, uh, het museum is een plek waar de inhoud uh, uh, gevierd moet worden. En nu is het zo dat de economie daar gevierd moet worden. En die ontwikkeling die heb ik uh, de afgelopen twintig jaar wel, wel zien aankomen, maar, maar het het wordt nu zo keihard geconstateerd dat eigenlijk de inhoud volstrekt ondergeschikt is aan het economische, aan het succes, aan het, uh, aan het verdienmodel. Dat dat, uh, uh, zelfs als ik het nog zou begrijpen, dat dat, uh, dat, dat iemand anders beter kan, uh, ja. kan bedienen. Het heeft meer een manager nodig nu, zo'n museum. Um, nou, nee, er, is, er, is wel, er is natuurlijk wel management, want het museum wordt heel goed gemanaged. Uh, want twintig uh, jaar geleden toen ik kwam, toen hadden wij nog 5% eigen inkomsten. Of uh, inkomsten uit niet-subsidie. En uh, als ik wegga, is dat 50%. Dus ik wil wel zeggen dat, ik, dat we daar ook hard aan gewerkt hebben. En ook met plezier, overigens. Ja. Waar het mij om gaat is dat, um, dat, dat het museum als een, um, als een cultureel instituut voor reflectie, meditatie, om bijzondere dingen te laten zien die uh, het, het, het de mens in het dagelijks leven um, iets anders bieden dan wat, uh, wat doorsnee is, um, dat dat uh, nu langzamerhand uh, verleden begint te worden. Want uh, het gaat alleen maar om top, top succes, uh, grote kijkcijfers. En ik, ja, ik vind het heel erg jammer dat, uh, dat het marginale, wat um, in ieder geval in de beeldende kunst um, heel erg belangrijk is, dat dat uh, nu langzamerhand naar de achtergrond gaat. Of langzamerhand, het gaat met een sneltreinvaart naar, naar de achtergrond. Ja. En dat vind ik, uh, nou, sommigen noemen het kaalslag. Um, ik vind het uh, een gigantische verarming van, van wat wij musea kunnen doen en zouden kunnen betekenen in de maatschappij. Ja, want laten we voordat we daarover verder praten. Want dat is inderdaad heel belangrijk. Hè? Die, die bezuinigingen die eraan zitten te komen van het kabinet. Afgelopen vrijdag ja. zijn die uh, uh, eindelijk uh, bekendgemaakt. Het zat er natuurlijk wel aan te komen. Toen ja. kwam die brief er van staatssecretaris Halbezelstra van Cultuur. En uh, ja, eigenlijk zei hij zo'n beetje van... vooral de ondersteunende en kleinere cultuurorganisaties moeten inleveren. Topinstellingen laat hij ongemoeid. Althans, dat is een beetje de eerste indruk die hij ervan krijgt. Laten we even voordat we verder praten luisteren naar de staatssecretaris Halbezel. En daarna hoort u ook nog een, een paar reacties langskomen. Scherpe keuzes die maken ook wij. En dat doen wij omdat we vinden dat de sector minder afhankelijk moet worden... van de overheid als hoofdfinancier. Als ik zie wat er vandaag gebeurd is, dan is dat gewoon kaalslag. De musea zijn nog het meest gespaard, moet je je eens voorstellen. En straks krijgen we ook nog eens een keer de kortingen van de gemeente, van de provincies. Ik vind het gek voor woorden dat... Nederland, het land van Rembrandt, Van Gogh en Mondriaan... de dure kunst en de goedkope kunst, 13 duurder is om het Nederland binnen te halen. De topinstellingen, de internationale kwaliteit, is van groot belang voor de uitstraling van Nederland. Daar bezuinigen we dus ook niet, niet extra op, omdat wij die uitstraling van Nederland en van deze gezelschappen heel belangrijk vinden. Ja, de laatste was dus weer Albe Zelstra. Hij begon deze compilatie en hij eindigde. En daartussenin zat Kees van Twist van het Groningen Museum. En u hoorde ook nog een kunsthandelaar uit Assen die het had over de verhoging van de BTW. Heeft ook allemaal weer grote gevolgen. Um, ja, ik praat erover verder met Evert van Straat. Hij is directeur van het Krullenmullen Museum op de Veluwe. Uh, ja, kaalslag, dat woord gebruikt. u geloof ik ook al. Want hoe legt dat nou eens een leek uit? Hoe erg is het nou eigenlijk als er gewoon ook bezuinigd moet worden op de cultuur, zoals overal nu op bezuinigd moet worden. Um, nou, dat er, dat, er dat, dat de cultuur meedoet met bezuinigen, um, als over de hele linie bezuinigd wordt, dat lijkt mij uh, dat lijkt mij helder. En dat kan natuurlijk altijd wel ergens um, weer volgens nieuwe inzichten iets uh, iets schoongemaakt worden. Maar dit. Um, uh, det, uh, nou ja, laten we zeggen, tussen de 25 en 30 procent uh, bezuinigen op het uh, cultuurbudget van de staat. Dat is, dat is die 200 miljoen uh, in verhouding tot die 950 miljoen die daar gegeven wordt. Dat is, dat is buitenproportioneel. Waarom dat... buitenproportioneel? Als het toch iedereen moet de broekriem aanhouden, waarom um... mogen we dan ook niet bezuinigen op cultuur? We mogen wel zuinig op, op cultuur, maar um, ik, ik vind 26 tot 30 procent vind, uh, vind ik heel erg veel. Dat is een. Uh, um, als, je, als je dat doet, nou ja, dat besluit is, is genomen. Um, dan, um, uh, dan moet je dan moet je realiseren dat je gewoon heel veel kapot maakt. Wat maak je zelfs, kapot? Zelfs als je, kijk, om te beginnen. Um, nou, als. Je, als, als de keuze van de Raad voor Cultuur was gedaan... en overal 26% was afgehaald... dan was over de hele linie... Uh, van de opera tot musea, tot podiumkunsten... tot, tot, tot uh, opleidingsinstituten... In, uh, dan, um, ja, dan waren daar uh, een paar ledematen afgehaakt... zoals Wim Pijbers dat eens een keer um, plastisch heeft gezegd. En dan, dan was iedereen in de cultuur... die kon niet goed meer doen wat die kon, uh, kon doen. Dat zou betekenen... Um, ik, ik zal me maar, maar zoveel mogelijk beperken bij de musea... dat museum... Ja, um, geen tentoonstellingen meer kunnen organiseren. Dat ze um, dagen dicht uh, uh, moeten gaan. Dat ze in hun service aan het publiek... en dan bedoel ik met name uh, informatievoorziening... maar ook, ook gewoon op ICT-gebied... dat ze tot, een, tot alles tot een minimum zouden moeten terugbrengen. Dus je krijgt een soort van stenen tijdperk... Um, bij, bij een groot deel van de, um, de, uh, van de cultuurinstellingen. Ja, en wat, wat betekent dat eigenlijk voor Kullenbullen? Want u heeft hier een heel pakket voor u, dat heeft u vandaag uh, doorgelezen, heb ja, ik begrepen. Dat is die brief van Zelstra. Ja, die dat u is die hier brief heeft. van Zelstra. Wanneer ja, kreeg u die? Uh, vrijdag. ja. Uh, we hadden via de onze branchevereniging hadden we wel iets gehoord over wat er aan zou komen. Dus we hielden ons, uh, ons, ons hart. Uh, iets minder vast dan, uh, uh, dan, dan, dan, dan, dan eerder... omdat de musea nog relatief gespaard zijn. Um, dat betekent dat wij wel vanaf 2013... want we praten in principe vanaf de periode 2013... dat, wij, uh, dat we 5% minder um, uh, budget krijgen. Van, 5% van de staat. minder? En hoeveel 5%. is dat dan? Als je het in geld uitdrukt? Um, dat is in ons geval um, ongeveer een half miljoen. Um, maar daarbij komt dat, um, en dat is, nog, dat is nog niet verdeeld... Dat, er nog 10 miljoen, dat de musea nog 10 miljoen moeten opleveren. Dat is ongeveer 10% van het hele budget wat uh, die musea uh, van het Rijk krijgen. Dus dat komt er nog bij. Um, maar dan moet ik wel zeggen dat de afgelopen jaren... en dat is uh, ook, ook al, al voor Plasterk, maar ook onder Plasterk... dat er dus al kortingen doorgevoerd zijn. Dus tot en met uh, 2012 um, is al ongeveer... 10 bij andere musea's het zelfs meer... is er al 10 van het subsidiebudget afgegaan. Ja, dus dat dus komt dat, er nog eens bovenop. Dat komt er dus nog eens bovenop. Met, dus als, je zo, als het heel slecht uitvalt voor ons... maar dat, dat moeten we de, de komende tijd uitzoeken... dan um, krijg je van de staat uh, uh, nou, tot 20 of zelfs meer procent minder. Wat, wat in, in ons geval dus een miljoen zou kunnen zijn per jaar. En dat is dus echt gigantisch. Dat is niet iets wat je zomaar uit, uit de markt haalt. En dan moet ik zeggen dat Cullen uh, Muller maar dat geldt denk ik ook voor uh, heel veel van mijn collega-muziale instellingen... al in die afgelopen jaren um, uitgekleed zijn tot op het bot. Dus u uh, kunt wij, eigenlijk niet meer met minder, zegt u? Wij nou ja, dan, dan moet je uh, vitale taken moet je gaan, gaan afstoten. En dat zal ook, want ja, er wordt wel gezegd... relatief ontzien, dat begrijp ik wel. Maar ik, zo, ik, ik, Af en toe dan zijn, we, ja, dan zijn we zo recalcitrant... dat we zeggen, je kan beter maar voor die 26% gekort worden. Want dan moet je echt radicale uh, stappen nemen. Terwijl je nu met steeds... maar het gaat dan wel eens waar nu met 5% tegelijk... wat het ook veel veel is. Maar ja, je zoekt nog steeds naar, uh, naar, naar mogelijkheden om, uh, om door te gaan. Maar in ons geval zullen wij, en dat is nu wel met die brief bewezen, en, en dat voor mij is dan ook duidelijk van, uh, dat ik, dat het goed is dat we daar nu goed over na gaan denken, dat we erover, uh, ja, dat, dat de beslissingen voor de toekomst, de, de keuzes die wij doen, die kunnen wel eens heel ver gaan. Maar, maar waar Op, denkt u dan aan? Wat, wat kan u straks niet meer doen wat u nu, nu wel kan? Um, nou, ik denk dat, uh, dat een, een behoorlijke tentoonstelling organiseren, nou, we hebben nu een prachtige tentoonstelling met uh, Jan Fabre, dat is een tentoonstelling die we al, uh, wij, wij kunnen eigenlijk van ons reguliere budget al geen tentoonstellingen organiseren. Dat moet ik in de eerste plaats zeggen. Die verdienen we dus um, ergens op de markt. Je, een sponsor, um, in ons geval um, uh, Van Gogh, um, uitlenen aan een buitenlands land en daar voor die werken een speciale vier krijgen. Daarmee betalen wij tentoonstellingen. Nou, dat zullen wij um, in de toekomst dan, um, denk ik, niet meer kunnen doen. We zullen eraan moeten denken om, um, om misschien ook één of twee dagen te gaan sluiten. Um, maar je kunt natuurlijk ook je kunt ook veel radicaler... Uh, maar één, twee dagen sluiten? Dat, want u bent nu iedere dag geopend? Wij zijn nu zes dagen per week geopend. Ja. Ja, en, en u Maandag zegt, slag. als er straks zeg maar, die 5% aan zit te komen... met alles wat er al is geweest de afgelopen jaren... dan uh, overwegen wij misschien wel om gewoon de deuren vaker dat, dicht te doen. In ieder geval zullen we dat meenemen in de overwegingen. Ja, in ieder geval zal het duidelijk zijn dat wij, uh, dat wij niet... Dat, dat het erg moeilijk zal zijn om, om excellent uh, te blijven. Iets wat eigenlijk uh, verwacht wordt van ons. En, want, want tegelijkertijd met, uh, met het pakket aan bezuinigingen... wat nu over ons uitgerold wordt en niet over dus, dus breed... wordt wel de eisen aan je prestaties... en de voorwaarden aan, aan waar je allemaal niet aan meewerkt... die worden dus nog eens een keer opgeschroefd. Ja, dus, dus, dus je moet nog aan meer voldoen dan voorheen. Dus je moet nog aan meer voldoen dan voorheen. Met minder geld. Met minder geld en dus ook met minder mensen ja. en, um, en dan worden dus, het, het, kijk op zich zijn er ideeën genoeg, maar uh, voor die ideeën, om die handen en voeten te geven, moet je, je moet de, uh, de boeren op, je ja. moet mensen hebben, je moet uh, plannen maken. Dat kost geld, dat ja. gaat gewoon niet allemaal uh, om niks. Maar ik kan me voorstellen dat Halbe Zelstra zou luisteren nu, dat hij zou zeggen, ja, die sponsors zoeken voor dat soort dingen, dat is nou precies wat wij willen. Ja, Want dat zegt maar, hij ook. We ja, moeten minder afhankelijk worden ja, van de overheid. Ja, maar dat, maar dat doen we. Kijk, we zijn. Um, de de, de ex-rijksmusea zijn al 17 jaar geleden um, zelfstandig. Wat dacht u dat wij in die tijd gedaan hadden? Dat wij stil hadden gezeten. Ik zei net, wij gingen toen van 5% eigen inkomsten. Zijn wij ondertussen naar 50% gegaan? Er zijn er anderen die misschien iets minder er zijn. Anderen die iets meer zijn. Dat is een gigantische prestatie. Om dat voor elkaar te krijgen. In, uh, uh, in de Nederlandse omstandigheden. Um, en um, natuurlijk, we blijven zoeken naar sponsors. Maar om. Als je een bezuiniging um, uh, doorvoert van, laten we zeggen, van uh, een aantal tonnen. Laten we zeggen dat het uiteindelijk een, een half miljoen wordt. Dat is uh, met het tekort dat je al hebt om je tent draaiende te houden. Dat wordt dus een hele moeilijke opgave. Moet je elk jaar, aan het begin van het jaar, moet je al beginnen... om, uh, om een achterstand uh, naar binnen te gaan halen. Dat is, dat is ook een hele vervelende boodschap uh, naar sponsors. Dat de eigenaar van jouw collectie... want dat is uh, in ons geval de staat, dus de eigenaar van onze collectie... eigenlijk... Zegt van, um, nou de basiskosten uh, om die collectie te onderhouden. die financieren wij niet. Ga die maar uit de markt halen. Uh, sponsors zien ons al komen. Die dat, dat, dat, dat verhaal krijgen we nu ook al terug. Die roepen van ja, hallo. Wij willen wel, wij willen wel interessante dingen doen. maar wij gaan natuurlijk niet um, de, de bedrijfsvoering voor jou uh, regelen. Nee, dus en is ook, ook niet aantrekkelijk voor sponsors. Zegt dat u is niet aantrekkelijk voor sponsors. Dat wordt een steeds moeilijker boodschap naar de buitenwereld.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 En vandaag is mijn gast Evert van Straten. Hij is directeur van het Krullenmullenmuseum Museum in Otterlo. Midden op de Veluwe staat onder druk. Net zoals zoveel cultuurinstellingen. Omdat er 200 miljoen bezuinigd gaat worden. En waarop precies en hoe dat allemaal moet. Daar heeft de staatssecretaris afgelopen vrijdag een brief over gestuurd. Um, ja, laten we heel even. Want neem ons eens even mee naar dat krullen Museum, meneer van Straten, Want we hebben het net eigenlijk een beetje over de zakelijke kant ja. gehad. En dat ziet er niet goed uit, zei u. Laten we het dan nog eens over de kunsten gaan hebben. Want misschien wordt u daar vrolijker van, of niet? Um, nou, laat ik... Laat ik, laat ik in ieder geval zeggen dat wij, um, dat wij nooit te beroerd zijn om, uh, om uitdagingen aan te gaan. Dat hebben we In het verleden hebben we dat uh, gedaan en dat gaan we dus nu ook doen. Dus wat dat betreft, uh, ik wil hier niet, uh, niet pessimistisch overkomen. Het is, wel, het is wel zo dat er een hele harde tegenwind is. Um, maar um, we, gaan, we gaan ons uiterste best doen om daar een mouw aan te passen. Maar het uh, het museum is, uh, ja, is, het is een fantastisch museum. Het is een museum met een bijna 100-jarige geschiedenis. Uh, um, het is uh, wat mij betreft het mooiste museum in ieder geval van Nederland... maar ik denk zelfs wel van Europa. Het behoort tot, tot de top van de wereld. Ja, laten we even luisteren naar iemand die dat ook vindt. En dat is een van de mensen die op dit moment bij u uh, exposeert. Dat is Jan Faber. Ik vind het een bijzondere plaats hier. Ik vind het een van de, de mooiste museums van Europa... Het is nog een museum dat zo ver weg is van het spektakelgedoe van de grote stad. Je moet naar hier komen, je moet er tijd vernemen. Dan bereik je een in plaats waar echt een avond is voor de kunst. Een avond voor bezinning, over kunst. Diep in het park liggen de harnassen te glinsteren. Dat is een werk van een harnas die ik ooit zelf gedaan heb tijdens een performance. Een performance die ik gedaan heb waar ik een soort manifest heb geschreven over kunst. En dat manifest is geluid nooit gewenst aan kunst. Dat was Jan Faber. Wie is hij voor degene die hem niet kennen? Uh, Jan Faber is een, uh, is een Belgisch kunstenaar. Ik denk wel uh, de beroemdste uh, Vlaamse kunstenaar, denk ik dat ik uh, nog zelfs moet zeggen om hem uh, niet te kort te doen. Um, die, uh, die furoren maakt uh, over de wereld met hele bijzondere, geheimzinnige, uitdagende, spannende, avontuurlijke uh, kunst. Um, hij heeft nu ook een hele prachtige presentatie in Venetië... in de Biennale daar, um, het Kunsthistorisch Museum in Wenen. Um, dus wat dat betreft, um, hij behoort tot de top. Uh, maar het is, uh, voor mij staat hij um, uh, symbool voor wat wij in Culemule doen. Omdat hij aan de ene kant um, uh, aan de top staat... maar aan de andere kant mensen uitdaagt, het, uh, ons wereldbeeld uh, uitdaagt... zich niet buigt... Voor, um, voor wat wij eigenlijk het liefst zouden willen horen en zien. In tegendeel, hij leert ons um, te luisteren... Naar, uh, naar de andere kant van het, uh, van het argument. En, uh, en de andere kant van, het, van, van, van, wat je, van wat visueel aantrekkelijk is. En... Tegelijkertijd, door dat te doen, weet hij ons te verleiden. En uh, ik, ik denk dat die spanningopbouw... Um, dat dat uh, iets heel wezenlijk is uh, van zekere Wij zijn een, uh, een reservaat um, voor de kunst in de natuur. Um, wij zijn een plek waar je, zoals Jan Faber zegt... Um, in een prachtige natuur met een fantastische verzameling... Um, die de laatste anderhalve eeuw dekt. Um, waar je oog in oog mee kunt staan. Waar je kunt mediteren, reflecteren. Waar je helemaal... Um, echt in een andere wereld bent... maar uiteindelijk... Ook door al die, al die verschillende gezichtspunten... die je tegenkomt... ook oog in oog met jezelf komt. Dus je leert, je leert iets over de wereld... en je leert iets over jezelf. En dat... dat uh, ja, dat, dat, daar is bij ons alles op geconcentreerd. En dat is ook nog steeds voor u zelf? Als u daar rondloopt, heeft u diezelfde ervaring ik, dat, nog steeds? Dat heb ik ook. Ik heb, um, kijk, het, het, het, het museum is ontstaan uit een, uh, uit een, uit een gepassioneerdheid van, uh, van Helene Kullenmuller... die de basisverzameling bij elkaar heeft gebracht. Die had een droom. Die droom is verwezenlijk. De staat heeft zich daarover ontfermd... En ik, Hoop over, en ik hoop dat de staat um, dat, uh, dat zal blijven doen. En haar opvolgers. Um, en uh, na Hammacher en Oxenaar ben ik pas de derde in 70 jaar. Um, die, uh, die hebben dat in stand gehouden. En die hebben die, uh, die droom um, in continuïteit. Ze hebben heel erg naar elkaar gekeken. Um, en ze hebben... Uh, alles, is ge alles is meegenomen wat de voorgangers gedaan hebben. En dat voel je. Je voelt dat daar een, eigenlijk iets heel... Moois, um, iets in, in de tijd aan het rijpen is, aan het, uh, aan het groeien is. En wat en dat... heeft u daaraan toege, toegevoegd nou, in ik die heb, 21 jaar? Ik, uh, ik, heb, nou, ik, ik denk dat het toevoegen aan de verzameling. Wij zijn, wij zijn een museum wat in eerste instantie, uh, waar iedereen komt van over de hele wereld voor de verzameling, dat is, dat is onze trekker. Ik heb dus daar het een en ander aan toegevoegd. Maar bent u trots en... op dan? Um, ik ben op een heleboel trots. Uh, recentelijk een um, um, groot werk van Gilbert and George. De Paintings. Um, uit de jaren zeventig. Um, en dat, dat, zijn, dat zijn werken waarin uh, aan de ene kant... Uh, um, op een hele bijzondere manier de relatie tussen kunst en natuur wordt, uh, wordt uitgelegd. Een van de, van de oudste en bijzonderste items uh, uh, in de kunst. Dus, dus daar, waard, uh, daar, daar wordt heel erg op gefocust... Maar ik heb ook in de verzameling, naast het esthetische dat er al is, heb ik. Uh een gevoel van uh, inlevingsvermogen. Voor mij is, het, is, is, is, het, heb, is het, het... het stimuleren van mensen... om zich in te leven in anderen... is heel erg belangrijk. Dus dat is, dat is een mild kritische geest... die ik in heb gebracht. Um, uh, er is uh, melancholie in de tuin gebracht. Maar dan bijvoorbeeld. Wat zie ik dan, die melancholie? Um, nou, bijvoorbeeld in dat werk... van, van de paintings van, uh, van Gilbert en George... Um, daar zie je uh, de twee kunstenaars... Uh, Um, op zes triptieken die, uh, die per stuk uh, 2,5 bij 7 meter zijn... dus een gigantische hoeveelheid uh, geschilderde doeken... zie je de kunstenaars keurig in het pak en af en toe met een sigaretje... Um, zie je in, uh, in, uh, in, in, in, in de aandachtige betrachting um, van de natuur... waarbij aan de ene kant... het is dus, dus een heel romantisch levensgevoel aan de ene kant... Uh, wordt daar opgeroepen en daar kan je dus middenin staan... maar dan wel opgeroepen door de kunst... Aan de andere kant krijg je ook de, de, de, ander, de, de negatieve kanten van te zien. En dat is, dat is dat sigaretje, noem ik dat maar. Dat is ook dat er een soort van verveling is. Niet alleen natuurlijk uh, vervuiling, maar ook, ook verveling, ook saaiheid. En die, uh, die twee elementen, saaiheid, melancholie, uitdaging... Die, die vind je daarin terug. En dat zijn hele menselijke eigenschappen om daarmee te werken en te, te leren leven. Ja, ik, ik las ergens dat u... Uh, het zo fijn vindt om in dit museum juist directeur te zijn... en dat u dan ook contact kan hebben met die kunstenaars. Is dat voor u belangrijk ja. in uw werk? Dat als u ja, dat iets aankoopt of, ja. of met Dion Faber... dat je zo'n man gewoon nog kan spreken? Nou ja, dat, dat, kijk, dat is fantastisch. En, en, en, en dat je met hen ervoor kunt zorgen... Dat, uh, dat, dat, dat, dat het mooiste, het bijzonderste dat ze maken... aan die verzameling wordt toegevoegd. En dat, dat blijft dus. Hè? Want dat is, ik ben zelf over het algemeen redelijk buiten beeld gebleven. Ik ben wel degene die... Ik ben de managing director. Maar ik ben altijd uh, heel erg uh, op afstand persoonlijk geweest. Omdat ik vind dat het, uh, dat het fenomeen kuller in principe voor zichzelf moet spreken en, uh, en moet leven. Maar wat de kunstenaars toevoegen, dat is heel erg belangrijk. De, de, de inbreng van de kunstenaar in de maatschappij... Um, die is... Enorm groot, die wordt ook regelmatig um, onderschat. Um, de, de, de kunstenaar is niet alleen maar iemand die zijn uh, die, die kunstwerkje maakt. Een kunstenaar is een is een wetenschapper in, in op zijn of eigen manier is een filosoof, is een, is een denker. En uh, die kan heel veel grootse dingen op een hele bijzondere manier onder de aandacht van mensen brengen. En dat, dat is wat wij in Krudemuler heel erg graag willen blijven doen. Want, want is dat uh, die liefde voor de kunst? Uh, en, en, en uiteindelijk ook het kiezen voor zo'n uh, carrière in de kunst. Is dat iets wat u met de paplepel werd ingegoten vroeger thuis? Nou, dat, um, nee, nou ja, ik, was wel, ik had wel heel uh, van jongs af aan een, gro een grote belangstelling. Nou, ja, die, kijk, dat, dat geheimzinnige van de kunst... en de kracht die de kunst in het leven kan zijn... die, die heb ik pas ontdekt nadat ik... want ik, ik ben begonnen, mijn, uh, mijn belangstellingen... Uh, uh, opdat ik archeoloog wilde worden. Ik, toen ik twaalf was, ging ik uh, opgraven in zomerkampen. En ik vond het zo fascinerend om, uh, om echt al gravend uh, van alles te ontdekken en een, en een oude maatschappij of een oude leefgemeenschap uh, bloot te leggen en dat uh, te onderzoeken. Um, maar uit, toen ik ging studeren, toen begreep ja, toen zag ik dat, dat de moderne, de hedendaagse kunst, eigenlijk nog veel spannender is dan de archeologie. omdat Mede omdat de kunstenaars, de mensen die die cultuur vormgeven, er zijn. En die, ja, die, die, die geven zo'n rijkdom en gelaagdheid en ook wel gecompliceerdheid maar, en, en veranderingszin. Maar dat, maar dat is juist, wil je... Wil je zelf en als gemeenschap vooruitgang boeken, dan moet je dat uitbuiten. Dan moet je dat, dan moet je dat op je af laten komen. Dan moet je het onbekende moet je in, je, uh, in je organisatie meenemen. En dat is nou dat me, uh, het onbekende meenemen in je, in je organisatie. Dat is wat wij heel erg gedaan hebben. En ik zou zo hopen dat dat. In een, in een nieuw cultuurbestel. Ik denk dat we nu even door de dal heen moeten... maar ik hoop dat er weer een enorme behoefte gaat komen... aan van ja, maar we willen uitgedaagd worden. We willen niet alleen maar over de bol geaaid worden... en we willen allemaal ooggetroost uh, krijgen. We willen ook gewoon uitgedaagd worden. En, en, en dat doet de cultuur. Ja. En, en dat is iets wat u ook zeg maar, vroeger thuis ook meekreeg? Ja, dat is wat ik, wat ik meekreeg. Door uw ik, ouders? Nou, mijn ouders waren nou, mijn, ja, uh, ik heb, uh, mijn, mijn moeder uh, schilderde zelf en die nam mij mee naar het museum. Dat uh, was het dat... eerste museum waar u kwam? Ik denk dat het Boijmans was, begin jaren zestig. Ik denk dat het Boymans was. Nou, hoewel, nee, in mijn geboorteplaats Gouda, het Catharina Gasthuis... laat ik dat nou eens even noemen, want dat is ook een museum... wat op dit moment ook bedreigd wordt. En, en dat is en, en, een en fantastisch dat, dat greep u ook al toen aan als kleinkind? Ja, nou en of. Ja, dat is, die, die, die fascinatie voor kunst, die is er toen gekomen. Ja, dat is waar. En, en, en bedoel, hoe keek u daar dan naar als kleinkind? Dat die fascinatie dan kennelijk... Is er een klik geweest ergens mee? Hoe, hoe? Nou, ik, ik, ik, ik wilde het er toe doordringen. Ik begreep het niet. Ik begreep het niet. Ik wilde het begrijpen. En eigenlijk ben ik daar nog steeds mee bezig. Dat, dat is de uitdaging. Probeer te begrijpen. En je zoektocht naar, naar begrip... Uh, proberen aan de mensen over te brengen. Ja. Dat is, dat is een, van de, een van de dingen die mij drijft. Ja. En, en het feit dat uh, Krulle muller goed bezocht wordt. En ik, ik geloof ook steeds beter, ondanks de recessie. En ja, ook door heel veel jongeren. Daar bent u dan, neem ik aan, heel erg trots op. Nou ja, ja kijk, als, u heeft niet uh, gevraagd... Nou wat er al in de afgelopen twintig jaar verder is gebeurd. Maar een van de dingen waar ik echt trots op ben... is dat wij... Um, in, uh, in het, het bezoek van jongeren uh, enorm hebben uh, weten te stimuleren. We hebben ook een fantastische educator... die uh, de afgelopen jaren een enorme schwoeng daaraan heeft gegeven. En met allerlei vernieuwende en spannende tegen de klippen op... Uh, uh, daarmee is gekomen. En uh, dus uh, bij ons is, uh, is meer dan 10 procent, ik geloof 15 procent... Is, uh, is, uh, is, is schoolgaande jeugd. En dan praat ik nog niet eens over de individuele bezoekers die bij ons komen. En, ja, nou ja, het is wat ouder gezegd... De die echt heeft, heeft de toekomst. Dus dat is, ook, dat is een van de dingen waar ik me heel erg sterk voor heb gemaakt. Ik, ik weet wel dat ik ook een beetje het imago heb van... Um, dat, we een, uh, dat we ook een klassiek uh, museum zijn. Maar um, dat, voor mij geldt dat die, die kunst is ook is ook iets heel serieus. Die moet uh, serieus genomen worden. Uh, maar het is niet zomaar iets... wat eventjes, uh, wat eventjes zo langs, uh, langs de weg gemaakt wordt. Ja, want u um, blijft daar nog even zitten hè, nu. Want we zijn aan het eind van de uitzending. Ja. Ik wil het toch nog even hebben over de komende maanden. Want u gaat uh, begin volgend jaar pas echt weg. Ja. Uh, betekent dat dat u elke dag uh, daar nog heel even bent? Of gaat u echt nog full speed door nee. tot uh, april 19... Ja, nee, wat ik, is het? 2012. Ik, ik, ja, nee. ik Kijk. Ik, ik bewaak de boel. Ik ben wel een beetje demissionair uh, op dit moment. Dat voel ik wel, maar ik ben verantwoordelijk. En ik ga een fantastische uh, afscheidsentoasting maken. Met name van, uh, over wat er de afgelopen twintig jaar wat ik, heb, wat ik heb toegevoegd. Als ik dat zo mag zeggen. Dat mag u van mij zeggen. Mag ik u danken voor uw komst. En uh, ja. succes de laatste maanden in het Hart kruidenmiddag. Hartelijk bedankt. Heel veel plezier gedaan. Evert van Straten was dat. En hij is dus directeur tot april 2012 van het Krullen-Mullen Museum. En onlangs heeft hij zijn vertrek aangekondigd. Goed, dat was het voor vandaag. Twee dingen. Morgenavond vanaf 8 uur dan is Max er weer met twee nieuwe dingen. Dan zit hier mijn collega Margreet Rijntjes. Als u wilt reageren, ga naar de website tweedingen.nl. En zo kunt u luisteren naar een hele bijzondere aflevering van BNN Today. Vanavond kunt u luisteren naar de luisterfilm Mama Tandori. Onder andere met de stemmen van Egbert Jan Weber en zijn vader Jan. Weber. Maar nu eerst de hoofdpunten van het nieuws. Hier zit Martijn van Beek. Radio 1, het NOS-journaal. Jonge wetenschappers hebben een protestbrief geschreven aan het kabinet. Ze zijn het oneens met het kabinet dat vindt dat wetenschap vooral tot commerciële toepassingen zou moeten leiden. Geld zou naar innovatieve projecten moeten gaan waar Nederland economisch sterker van wordt. Maar de jonge wetenschappers vinden dit kortzichtig. In een ziekenhuis in Hamburg is een vrouw overleden aan de gevolgen van de EHEC-bacterie. Met haar dood komt het aantal sterfgevallen door EHEC op 36. EU-commissaris Dalli heeft nog eens gezegd dat de situatie onder controle lijkt. Er worden nog wel nieuwe gevallen verwacht, want er is een incubatietijd. De Nederlander die sinds donderdag werd vermist in Turkije is dood. Zijn lichaam is gevonden. De man van 53 uit Ierseke kwam niet meer terug... na een fietstochtje in de buurt van de badplaats Marmaris. Wat er gebeurd is, wil de politie niet zeggen. En de regering op Curaçao is woedend op minister Donner omdat hij een onderzoek naar corruptie op het eiland laat doorgaan. De Curaçaose premier en de president van de Centrale Bank beschuldigen elkaar al maanden van corruptie. Curaçao had gevraagd om een onderzoek, maar trok dat verzoek later in. Toch laat Donner dat onderzoek nu doorgaan. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Goedenavond. het is maandag 13 juni. Vandaag een hele andere BNN Today dan je gewend bent. Want zometeen hoor je hier de première van de luisterfilm Mama Tandori... naar het gelijknamige boek van Ernest van der Kwast. Nou, dat zometeen dus, maar eerst praat ik met de twee hoofdrolspelers uit de luisterfilm. Naast mij Egbert Jan Weber, bekend uh, als acteur van, uit de film De Oesters van Namkei, Van Godlos en Sint... en ook van de televisieseries Finals en Verborgen Gebreken... En nog veel meer. waar Jan, goedenavond. Goedenavond. Jouw uh, tegenspeler in de film is niemand minder dan je eigen vader. Ja. Ja, Jan Die... Weber. Ja, goedenavond. Goedenavond. Dat is bijzonder. Um, en hoe dat zo is gekomen, horen we zo meteen. Maar eerst even, want uh, niet iedereen heeft natuurlijk het boek gelezen. Mama Tandooi. waar Jan, even in het kort. Hoe zat dat ook alweer? Uh, het is een boek van Ernest van der Kwast... die uh, deels of grotendeels gebaseerd is op zijn eigen leven. Het gaat eigenlijk over een jongen die opgroeit in Rotterdam. Maar zijn moeder komt uit India en hij heeft een Nederlandse vader... En, uh, die cultuur, die Indiaanse cultuur, daar schrijft hij eigenlijk over. Zijn moeder die, die heeft een hele grote verzamelzucht. En hij komt zelf ook in India. Dan gaat hij zijn tantes bezoeken. En eigenlijk, dat, uh, hoe hij zo zijn leven beschrijft, daar gaat het boek over. Ja. En dat is vrij, uh, ja, India, de cultuur is dus een heel bijzonder land. Met hele bijzondere uh, gewoontes en dingen. En, en dus zijn moeder ook. Dus dat is een uh, heel leuk verhaal. Je zegt het ook heel erg lachend. Ja. En het is ook heel grappig. Het, het boek is leuk. De, de film is, wat we noemen het luisterfilm. Ja. Een nieuwe wets voor hoorspel, eigenlijk. Ja, ja. Uh, het, je hoort dat ook heel mooi terug, vind ik. Met die muziekjes. Het, is, het ja. klinkt ook echt wel... Ja, die uh, moeder. Uh, dat, dat wordt als een soort van bokswedstrijd. Uh, ja. als, als, als mijn moeder bijvoorbeeld... Oh, ik praat nu over mijn moeder, maar goed. In de film, uh, ja, In de film. Uh, ja, want even voor de duidelijkheid. Jij bent... Ernest. ik speel eigenlijk Jij Ernest. Al, ja. De schrijver van het boek of de ja. verteller van het verhaal in dit geval. En uh, die moeder die, die is bijvoorbeeld nogal uh, van het onderhandelen. Hè? Als zij een bed uh, koopt of een huis of whatever, dan moet dat voor het allerlaagst mogelijke uh, van de prijs. En dat onderhandelen dat wordt bijvoorbeeld om maar een voorbeeld genoemd, uh, uh, om maar een voorbeeld te noemen. Uh, uh, hoe zeg je dat uitgebeeld als een bokswedstrijd? Ja. En dan hoor je ook de ronde bel, hoor ja. je dan? Ja, en op dat... die manier uh, ja, is dat verhaal uh, ja, bijzonder verteld. Jij bent Ernest van de kwast. Toch? Ja. jij bent de verteller. Klopt, je hoort jou ook het meeste. Uh, ja, ik vertel als het ware uh, het, het verhaal. Ja. ja. En je ik vader? Jij, jij bent in het verhaal ben, ook uh, de vader. Uh, in het verhaal ook de vader, dus ik heb mij niet hoeveel verplaatsen in een andere personage. Wat, nee. wat hem betreft althans. En jij bent eigenlijk zit een beetje onder de plak bij Mama Tandori. Precies. Die ja. eigenlijk de, de, de hoofd. Dat is wel zo, een zo. hele verandering ten opzichte van de realiteit. <laughs> ja, moet wel even bijgezegd worden. Was dat lastig voor jou? Een beetje iets, nee, iets nee, hoor, nee, het rol? het was op zich ook wel weer een aardige ervaring. Ja. Ja. Jij bent geen acteur. Uh, nee, nee. nee, en hoe, nee. Kom je ja, nu bij? wel natuurlijk. Ja, nu ja. Wel. <laughs> ja. Hoe kom je hierbij terecht? Uh, nou, ik, uh, ik, heb, ik had tot voor kort een, een eigen bedrijf. Dat heb ik uh, anderhalf jaar geleden verkocht om, uh, om, om, een, om een ander leven te gaan leiden. Maar goed, in die periode dat ik dat bedrijf uh, had, uh, ging er eigenlijk geen dag voorbij. Of ik werd wel met mijn stem geconfronteerd. Uh, doordat, doordat klanten, dat zeiden, oh meneer Weber, die stem van u, u zou, u zou uh, commercials moeten doen. Daar zou u eens teken. wat mee moeten doen. Ja, precies. Ja. Ja. Maar daar had ik nooit tijd voor. Ik heb uh, vorig jaar, of ja, vorig jaar was dat in een kookprogramma meegedaan. Een kookprogramma waarbij ze graag wilden starten met familieleden van bekende Nederlanders. Nou, ik als de vader van mocht het, mocht ook meedoen. En, uh, en de geluidsmensen die, uh, die daar aanwezig waren, die, uh, die, die, die, die zeiden ook direct van: Pot, verdor, Wat heb jij, een stem? En ze moesten uh, kennelijk met hun apparatuur van alles anders afstellen, <lacht> omdat anders de meters doorsloegen of zoiets. Maar <lacht> ja, ja. in ieder geval, er was van alles met die stem aan de hand. Nou ja, ja dat, dat ben ik gewend om te horen. Alleen niet van professionals. Nee. En, uh, dus het was wel leuk om te horen. En toen heb ik, uh, toen heb ik gedacht: Nou ja, als ik dan over die graven gods beschik, dan moet ik misschien. Uh, mij mag gaan inschrijven bij een aantal bureaus. Dat heb ik dan vervolgens ook gedaan. En zodoende heb ik wel wat commercials gedaan. En zo kwam op een gegeven moment ook deze luisterfilm op je pad? Ja, bij de Hoorspelfabriek was mijn naam ook al wel bekend. En uh, zodoende zo is het. het idee ontstaan om... Uh... Maar laten we even he over hebben hoe dat gaat, zo'n zo luisterfilm. Ja. Voorheen Hoorspel. Want iedereen mm -hmm. kent de, de bakker met grind en uh, ja. kokosnoothelften tegen elkaar... voor een paard ja. dat galoppeert. Zo gaat het niet, niet meer petertjes. tegenwoordig. Ja... Um, moet ik me voorstellen dat, dat jullie dat echt samen spelen? Of, of is het ja. alleen je tekst zeggen? Ja, het is, uh, het is uh, niet zo dat uh, bij een toneelstuk um, je het uit je hoofd doet. Maar de rest is eigenlijk hetzelfde. Dus je staat in een grote studio. Mm -hmm. En um, bijvoorbeeld als je een, een filmnaag synchroniseert, dan sta je in je eentje in een studio te dubben. Maar dit is een grote studio waar eigenlijk van die scène alle acteurs aanwezig zijn uh, die er in de scène zitten. En ja, je leest het als het ware voor, maar zo mag het niet klinken. Het moet gespeeld worden. Dus je speelt gewoon met z'n allen op dat moment die scène. Dus soms met vier man, soms met ja. twee, soms met vijf. En zo ga je scène voor scène, eh, zeg maar het hele script door. Want het is gewoon wel een echt script. En wat je eerst doet, je, je gaat eerst uh, aan tafel lezen... wat je, wat je die dag uh, uh, gaat opnemen. En vervolgens dan, uh, dan ga je het opnemen... Huh? En, en zo wordt het uh, in elkaar gezet. Helemaal, uh, uh, uh, uh, gewoon scène voor scène. Precies ja. zoals het in, ja. in, uh, in het script ja, staat. Ja, ik denk, vroeger uh, moet ik me dan voorstellen dat het met dat band ging. Dat, dat moet wel een klus geweest zijn uh, als het in één keer echt goed moest. Maar, <lacht> uh, <lacht> maar, dit, uh... maar godzijdank uh, is dat nu te knippen en te plakken in een computer. Is het, het lijkt me eigenlijk veel moeilijker dan acteren in een film. Want daar, daar mag je ook je lichaam gebruiken. Ja. en daar. Kan je veel meer uitbeelden? Hier moet je alles met je stem doen. Ja, het is wel een andere discipline. Je moet uh, veel meer kleuren met je stem. En uh, heel erg vanuit de uh, verbeelding uh, uh, werken. Je, hè, bij uh, film uh, kun je al niks doen, of theater op een podium. En uh, het kan al interessant zijn. Ja. Hier moet je gewoon uh, ja, zo mooi mogelijk uh, de tekst. Uh, uh, Zijn werk laten doen, of, of, of ja, maar het helpt ook wel weer om je op het toneel of op film beter te maken, want hoe beter je met teksten omgaat en kan vertellen hoe, uh, ja, hoe mooier mooi je je ook vertelt, maar het is zeker een andere manier van werken en uh, ja, je moet dat wel uh, kunnen, denk ik, en ook een goede stem ja. hebben. Um, even naar wat, um, wat, wat, wat is het moeilijkste aan zo'n luisterfilm? Wat vond jij, wat je bijvoorbeeld een moeilijke scène om te spelen? Uh... Of om te om te... Vertellen. Nou, dat was niet specifiek een, een, een moeilijke scène. Maar ik ben eigenlijk van... Uh, ja, mijn school heb ik niet goed afgemaakt. Omdat ik heel erg dyslectisch ben. En uh, dit zijn enorme, enorme lappen tekst. En uh, nou ja, als puber had ik gedacht dat ik dit soort dingen nooit zou kunnen kunnen. Maar goed, nu kan ik dat inmiddels wel als ik maar rustig blijf. Dus ik moet het een stuk of drie keer lezen. En dan gaat het uh, als het ware... Uh, dan ken ik het in mijn ja. hoofd. En dan zie ik het als een soort van muziekstuk. Maar de eerste dag had ik wel zoiets van... hoe ga ik me hier doorheen uh, werken? Maar op een gegeven moment zit je er helemaal in. En toen ging het wel goed. Dus er zijn bepaalde stukken dat ik echt dikke lappen tekst heb. Ja. ja, in het begin vond ik dat wel pittig. En uiteindelijk zijn dat misschien wel voor mezelf de mooiste stukken geworden. Wat, wat is de mooiste scène volgens jou, Jan? Waar moeten we goed op letten? Nou, ja, wat ik zelf wel grappig vond... is uh, de scène meer dan verkrap ik al weer iets misschien. Maar wat ik wel lachwekkend vind is dat uh, die vader zo zijn zinnen heeft gezet... op de geboorte van een dochter, ja, ja, die dat, is, uh... dat hij uh, in een telefoongesprek met een, uh, ja, met wie eigenlijk? een oom... geloof ik die ja. doorgeeft dat, dat, dat ja. er een zoon is geboren... maar dat die vader dat maar niet, maar niet wil horen lijkt... Het. en er gewoon vanuit gaat dat er een dochter is geboren... en ook domweg kaartjes laat drukken enzovoort... Ja. en uiteindelijk van zijn vrouw hoort dat hij het, uh, dat hij het allemaal weer verkeerd heeft gedaan. Ja. en dat is inderdaad een hele mooie scène. Wat ik ook aandoenlijk vind, is dat hij, jij dus de, de vader de hele tijd verzucht. Was ik maar een rat in Delhi, was ja. ik maar ja. Ja. <laughs> een rat. <laughs> zo, zo moeilijk heeft hij het met mama. Ja, ja. En, toe. en echt, Jan, wat is wat, waar, wat jouw mooie scène? Uh, waar, wat ik zelf een hele grappige scène vind, zowel in het boek als in het verhaal... is. Uh, uh, ja, ik moet niet te veel verklappen. Maar ze gaan op een gegeven moment met, met, met, met mijn broer naar uh, Lourdes. Uh, in de hoop dat hij uh, genezen wordt van iets. <laughs> Laat ik het allemaal in het midden. Ja. Uh, de manier hoe hij daar uh, zeg maar heilige schennis verricht. Uh, ja. Ja, vind <laughs> ik wel een grappige scène. Ja. Ja. Ja. Allemaal te horen zometeen hier in de luisterfilm. Dus mm -hmm. in BNN2D. Mama Tandori. Dankjewel, Egbert Jan Weber. En de vader van Egbert Jan Weber, Jan Weber. Graag ja, gedaan.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 up at home we could take a swim together on weekly day trips to the bay Dan nu de luisterfilm Mama Tandoori. Chaldi! Chaldi, Ernest! Jaldi. Het begint allemaal met twee koffers. Mijn moeder komt in 1969 met twee koffers vol armbanden, kettingen en oorringen in Nederland aan. Ze betrekt een kamer in het zusterhuis en gaat aan de slag als verpleegster. De koffers verstopt ze onder haar bed. Volgens Indiërs de beste plek om waardevolle spullen te bewaren. Inbrekers kijken nooit onder bedden. Mijn moeder, Vena Aluwalia. Maar die voor- en achternaam hebben mijn broers en ik niet vaak gehoord. Met mevrouw van der Kost? Ja, daar spreekt u inderdaad mee, ja. Wat bedoelt u daarmee? Dat snap ik niet. Ik spreek geen vloeiend hindi, want mijn moeder wil een goede toekomst voor ons... en spreekt daarom altijd Nederlands. Zelfs met de rr die over de tongen van de buurvrouwen rolt. Op sommige momenten, als de maatschappelijke remmen plots wegvallen... dan barst mijn moeder uit in een stortvloed van Indiaanse scheldwoorden. Mijn broers en ik zijn misschien wel de enige kinderen ter wereld... die tien Indiaanse scheldwoorden kennen voor buitenechtelijke zoon... maar niet in het hindi kunnen vragen waar het toilet is. Mijn vader... Een onhandige man met flapporen, typische Hollander... wordt verliefd op de exotische vrouw die mijn moeder in zijn ogen was. De twee koffers verhuizen naar een kleine woning aan de Bloemstraat... en komen daar terecht onder een tweepersoonsbed. In India heeft bijna niemand een bed. Theodorus Henrikus van der Kwast. Mijn vader studeert geneeskunde... en zit de hele dag tot aan zijn flapporen in de boek. Mijn moeder werkt als verpleegster en zorgt voor het brood op de plank... of in haar geval voor naam. Wat zeg jij? Niemand een bed? Ik hoor jou wel. Hou jij maar een gouden mond. Een rat in Delhi, dat ben je zo arm als een rat in Delhi. Was ik maar een rat in Delhi. Ze ontmoeten elkaar in de bibliotheek van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Mijn vader heeft er een bijbaantje als bibliotheekassistent. Mijn moeder probeert er zich de hoekige Nederlandse taal eigen te maken. Maar na een half jaar wil ze al terug... Ze besluit te blijven als ze het aanbod krijgt om in een operatiekamer te gaan werken. Ze schrijft naar huis dat ze nog één jaar blijft. en dan terugkomt met geld voor een eigen huis. Dit is wat er gebeurt: Theo, wat doe je daar? Heb je pijn? Je rug? Is je veter los? Ik kniel voor je neer. Lieve, lieve Fina. Maar, maar waarom? Wat doe je? We zitten hier in de bibliotheek, Theodor. Voor jou, voor jou. Ik kniel voor jou. Nou, kom omhoog. Doe normaal. Iedereen kijkt. Virginia, wil je met me trouwen? Nee. Of je met me wilde trouwen? Dat vroeg ik je net. Mijn vader begrijpt daar niet. Hij snapt het woord nee, niet meer... De betekenis ervan is hem plots een raadsel geworden. Nee. Het heeft geen effect op mijn vader. Hij blijft op zijn knieën zitten en wacht op het woord waarop wij allemaal wel eens wachten in ons leven. Nee. nee in de dagen die nee, volgen nee, zegt mijn moeder meer nee, dan een miljoen nee, nee, nee. keer. Nee. Ik heb zo vaak nee gezegd, Ernest, dat als elke nee een rijstkorrel zou zijn, heel India te eten zou hebben. De tranen van mijn vader maken mijn moeder week. De tranen waar ik mijn bestaansrecht aan te danken heb. Ik had medelijden. Ik, ik kon niet nog meer medelijden vertragen. Niet nog meer tranen. Zij trouwen op een vroege dag in september. Drie maanden later is mijn moeder zwanger van mijn oudste broer. Mijn oudste broer wordt in 1977 geboren in het ziekenhuis te Rotterdam. Uh. En het geslacht is een grote verrassing voor mijn ouders. Uh. Ze waren ervan overtuigd dat het een meisje zou worden. Dat stellige voorgevoel hadden ze beiden. Waarschijnlijk het enige gevoel dat ze ooit deelden. En misschien daarom onjuist. Hun eerste kind is een jongetje. En voor dat jongetje moet nu een naam worden gevonden. Ashirwat. Geschenk van God. Zoals Theodorus dat ook betekent. Ashirwat van de Kwast. Hij is de eerstgeborene. De oudste zoon. De trots. Mijn moeder opent de rekening bij de Amro-bank voor mijn broer. En stort er duizend gulden op. Dit is voor later, Ashirwad. Voor als je studeert. Voor als je met een meisje uitgaat. En je haar van je eigen geld drankjes kan trakteren. Twee jaar later. In een reisvlieg ligt Johan, mijn middelste broer. Twee weken oud. Zijn Ierse is vaalblauw. Naast mijn moeder op bed ligt Ashirwad. Hij heeft een epilepsieaanval. Mijn moeder probeert een theelepel tussen zijn tanden en tong te duwen. Als ik aan eenzaamheid denk, dan zie ik dit wanhopige tafereel voor Twaalf uur eerder wandelen mijn ouders met de donkerblauwe kinderwagen waarin Johan ligt. Ik was er toen nog niet, maar toch zie ik het voor me. De stoeptegels die opdrogen in het zonlicht, wolken waar een helblauwe hemel doorheen breekt. Ik wil niet zonder Ashirwad uit huis. Ashirwad blijft bij tante Ank, hij kan best een keertje naar de buurvrouw. Mijn moeder drukt een kus op Asjewats voorhoofd. Ik ben niet ver weg. We zijn zo terug. Biridjaan. Een half uur later krijgt mijn moeder Asjewat ziek in haar handen gedrukt. Zijn poep is groen en stinkt verschrikkelijk. Hij heeft koorts. Mijn vader heeft een proefschrift dat af moet... en mijn moeder gaat naar haar zus in Den Haag. Hier beginnen de tranen te gutsen... die mijn moeder altijd en overal zullen achtervolgen. Verstandelijk gehandicapt. Mijn oudste broer... En elk jaar groeit het geld op de spaarrekening van Wat. Later, als je groot bent, Ernest... dan zul je door je oudste broer overal naartoe worden gebracht. Als je later naar feestjes gaat... zal Wat je een wit overhemd lenen en zakgeld meegeven. Hij wordt dokter, weet je dat? Hij koopt een auto. En hij trouwt een beeldschone prinses en hij leeft lang en gelukkig. Elke ochtend kapt mijn moeder een scheiding in het haar van Wat. Hij gaat nu nog naar een school voor moeilijk lerende kinderen. Maar als haar gebeden zullen worden verhoord, dan zal hij, net als Johan en ik, naar basisschool de Watertoren gaan. Meneer de Gier van de Watertoren heeft hem al een keer ontmoet. Meneer de Gier, dit is Asirwat. Hij slaat binnenkort vijf klassen over. Voor een rijbewijs is het niet nodig om te kunnen klok kijken. Ik ben geboren in het Yaki Van Ram Railway Hospital in Bombay, in India. Om twee minuten voor drie, op de eerste ochtend van het jaar 1981... glijden de handen van de verloskundige om mij heen... vangen mij in mijn val uit de vlinderrijke fabelwouden... en tillen mij op naar mijn moeder. In haar handen. In haar armen. Uncle Sharma belt naar de kazerne in Rotterdam... waar mijn vader zijn militaire dienst inhaalt als luitenant... bij de militaire bloedtransfusiedienst... Always hij werkt aan monoklonale antistof tegen huisstof Het It's a boy, Theodor. You have a son. Wat Een A boy, a son. I've got a. Hello, a daughter? Yes, yes, a son. Oh, I'm so happy. I'm so very happy. Het is een meisje. Gefeliciteerd! Eva Maria van der Kwast. Gaat het? Hoe is het met mijn kleine Eva? Wat? Wie? Hoe is het met wie? Onze Eva-Maria. Onze lieve dochter. Oh, ik ben zo blij. Eva-Maria? Ernest. Sorry. Ernest Roelof Arend van der Kwas. Jij hebt een zoon. Oh? Juist. Uh, een zoon? <coughs> ik, ik was namelijk al bij de drukker geweest. Eva-Maria van der Kwest. In krullende letters. Met goud. Ben je er nog? Je hebt je kaartjes al gedrukt. Theodor, hoe kan je toch zo stom zijn? Sinds wanneer ben jij bevoegd om meer te doen dan dan ademhalen? <telling> Sorry, niet doen. In India wil iedereen een zoon en wij hebben er drie. Waar <lacht> had je zo kunnen ruilen voor een meisje. Keus genoeg. Volgens mijn moeder heeft mijn vader een intense en balgelijke oksellucht. En volgens mijn moeder heeft die oksellucht alles te maken met zijn werk. Hè? Wat ruik ik? Ja, wat ruik ik? Mijn vader is ondertussen pataloog anatoom. Pach. Theodoros van de kwast. Ik, ik ruik. Ik ruik lijken. Tandoori kip Lekker. Het komt van je oksels. De lijkengeur zit in je oksels. Je moet je armen tegen je lichaam duwen. Mijn vader zit aan het hoofd van de tafel. Zijn armen krampachtig tegen zijn lichaam gedrukt. Bestek onhandig bungelend in zijn handen. Was ik maar een rat in Delhi. Dan was ik als jongetje maar een Bombay gebleven. Zestien maanden lang zuig ik op de borst die mij voedt en bedaart. Daarna vindt mijn moeder het welletjes. Ze probeert me van de borst te houden door sambal op haar tepels te smeren. Maar als halve Indië vind ik het met sambal ook lekker. Het lukt uiteindelijk met tandpasta, Afkomstig uit een tube aangeschaft in Bombay dikke, witte pasta... die we in overvloed hebben. Bitter als rabarber. Het vaste voedsel verwelkom ik met gesloten mond. de lippen stijf op elkaar. Worteltjes... Venkel. Ga jij dat nog opeten of mag ik het? Rode biet, het gaat er bij mij niet in. Dank je. Als je wat eet alles op wat ik laat staan. Zoals je dat later ook zal doen. Als ik een moeilijke peuter en een onmogelijke kleuter ben. Misschien is hij daarom de langste van ons allemaal geworden. Mijn halve jeugd heb ik doorgebracht in winkels en warenhuizen. Wachtend totdat de verkoper zou toegeven iets van de prijs af te halen. Ik herinner me een beddenwinkel. Ik lag lang uit op een matras en zou niet eerder opstaan dan op het teken van mijn moeder. Dat was om half vijf in de namiddag, ruim zes uur nadat we de winkel waren binnengestapt. De verkoper zag eruit alsof hij twaalf rondes had gebokst. Versta ik dat goed? In India koop je voor die prijs honderd stapelbedden. Ik had het niet in mijn hoofd om te zeggen dat er in India helemaal geen stapelbedden zijn. Mijn moeder eindigde met een triomfantelijke lach op haar gezicht. Ze had 80 van de prijs afgekregen. Wow. Het lukte mijn moeder af te dingen op alles. Alles. Kleding, witgoed, kipfilet, drie eettafels, e bladmuziek... vloerbedekking, spinazie, boormachines, tuinpriotjes. Afdingen was een hobby. Het was een sport. En niet zomaar een sport. Nee, het was een vechtsport. Zoals de Britten zeggen, penny wise and pound foolish. Een uitdrukking die de handelswijze van mijn moeder perfect samenvat... en het lot van mijn vader almaar tragischer maakt. Ik denk aan vele ruzies die mijn moeder met werklui heeft. Ik had het kunnen weten, die zwartwerkerij heet Theo. De volgende dag wordt de lekkage van de badkamer naar de woonkamer gerepareerd... Nou, mevrouwtje, kijk eens aan. Het klopt weer helemaal. Waterschade. Pardon, waar hebben we het over? We Waterschade. Wat? Ik betaal u geen cent. Kijk hier, deze stapel videorecorders. Allemaal kapot. Kun je niks meer mee? Moet allemaal gemaakt worden, alle 16. In de loop der jaren ontwikkelt mijn moeder een ziekelijke verzamelzucht. Met de gedrevenheid van een heilsoldaat, ontfermt ze zich over het grofvel. Kapotte radio's, roestige fietsen, gehavende meubels. Ze zult dat allemaal naar huis. Er ontstaat al snel een berg van elektrische apparatuur, fietsen, versleten zadels, afgedankte telefoons en meubels en videorecorders dus. Ooit gaat ze ermee naar India. Was die apparatuur niet al defect dan? Met deze videorecorders had ik talloze Indiase families gelukkig kunnen maken. Talloze! Nou ja zeg, uiteindelijk betaalt mijn vader Theo. Stiekem, zoals in vele klusjes mannen hun loon heeft overhandigd hebben middeld permanent tussen mijn moeder en schilders, loodgieters... timmermannen en aannemers tot de rechtbank aan toe. Ooit gaat ze met al die spullen naar India. Voor de armen, de paria's, de mensen die niets hebben behalve hun lichaam. Ik was de laatste mond van de tien kinderen. De moslims namen de streek over waar mijn familie woonde... Ik was tien. Het was een moeilijke tijd. En toen ik drie weken was, moesten we vluchten. Mijn moeder was zo ongerust dat ze geen melk meer kon geven. Mijn mond zocht naar eten, maar vond niets. Geen druppel had mijn moeder. Mijn leven werd gered door een geitje. Ik werd door mijn oudste zus meegenomen naar een geit. En dat dronk ik meerdere keren per dag gretig van de melk... die uit de uier van de geit vloeide. <laughs> Poetsja noemden ze me. Dat was een koosnaam. Al jouw ooms en tantes noemen me zo. Poetsja, dat is het geluid dat mijn mond maakte aan de speen van de geit. Poetsja, poetsja, poetsja, lekker, lekker, lekker, lekker. lekker. Het is een verhaal dat mij achtervolgt. Dat ook mij vertelt waar ik vandaan kom. De goede toekomst is nu. Mijn kleren zijn niet eerder gedragen. Mijn mond zal altijd gevuld zijn. Toch is het alsof deze toekomst niet goed genoeg is. Nooit genoeg zal zijn.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 Dit was het eerste deel van BNN's luisterfilm Mama Tandori. We gaan even naar het nieuws van 9 uur en daarna het vervolg van Mama Tandori.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 Dit is Radio 1.